Zie je wel hoe lang zo'n langste nacht duurt... We zijn nog lang niet uh, klaar. En welkom terug bij deze heilige nacht van de icon. Wij zijn hier live in de Desmet Studios in Amsterdam. U bent van harte welkom. Plantage middelaan 4. En u kunt ook meepraten. Bel dan 020-521-7133. 020-521-7133. U kunt ons ook volgen met een camera. Dat, ik weet niet of dat aan te raden is. www.radio1.nl ja, en uh, wij gaan de vraag, wat is heilig van alle kanten bekijken deze nacht? Wat doet er werkelijk toe als alles om je heen wegvalt? Wat is onvervreemdbaar, belangrijk en kostbaar voor je? Wat blijft ons altijd nabij? Dat willen we graag weten. 020 521 7133. En nu is aangeschoven Bert Keizer. Ik vind dat zo leuk als Bert Keizer aanschuift. Verpleeghuisarts en filosoof. Waarom? Waarom vind je dat zo leuk? Dat is zo'n leuke man. Geef hem een kans, jongens. Ja, geef hem een God, kans, jongens. Hij, hij begint net, leuk. Hij is net met pensioen. Jurgen Maas. Hij werkt gewoon door. Oh. Welkom, Bert Keizer. Goedemorgen. Um, ja, we gaan, ja, goedemorgen. We gaan het hebben over kwaliteit van leven. Laten we meteen eens beginnen met het begrip heilig en werken in een verpleeghuis. Wat hier, want hier om de hoek werk je in een verpleeghuis. Wat is er nog heilig in het verpleeghuis? Oh, heel veel. Ik denk dat in een verpleeghuis... Um, kijk, als je, als je kijkt naar de afdeling voor dementen... Um, dan ga je om met, uh, met de meest weerloze burgers uit de samenleving. En dan moet je bij lachen? Nee, <lacht> nou, ja. Nou dat ja. komt Omdat het niet, dat is niet altijd een trieste bezigheid Maar... Um, daar loop je wel op het randje van uh, hoe, hoe makkelijk is het hè, om je respect om dat vast te houden en ik vind het heilig een beetje een overdreven woord maar daar zijn hele sterke ongeschreven wetten maar jij loopt ook wel eens op dat randje ja, van nee. het vasthouden van het respect ja omdat kijk het is zo, als je de man bent dan heb je het decorumverlies. je let niet meer zo op wat eigenlijk overkomt als netjes of beschaafd of deftig en... Het is een, een vervelend schouwspel. Als iemand, een 80 met zo'n. Uh, die pampers, een beetje half afgezakt. in zijn, uh, in zijn of haar kameropening staat. Uh, half de gang opkijkend van wat is er, helemaal laten zitten, waar ben ik eigenlijk. Uh, dat is zo'n randsituatie waarbij je. nou ja goed, waarbij je dus werkelijk. Uh, tegenover iemand staat die, die het in veel opzichten kwijt lijkt te zijn. Hè? Datgene wat wij dan een beetje ons. Uh, ons, ons mooie menselijke exterieur noemen. En dat is iets waarvan je, als je, daar, als je daar netjes mee om weet te gaan in het verpleeghuis. Nogmaals, heilig is zo'n overdreven woord. Maar het respect daarvoor. hè Wat voor is het die, tussen het respect? Het vasthouden en aan die waardigheid. Nou, ik vind menselijke waardigheid vind ik dan een prettiger woord. Ik denk bij heilig, denk ik aan de Maagd Maria ja dan zit sorry. dat katholicisme er nog heel erg hey, in shit. bij je. Shit, ja, ik kom uit de katholiek nest. Ja. Ja. Nee, nee, maar dus, en dat vind ik dan zo'n oninteressant concept. Begrijp je? Die, die vorm van heiligheid vind ik, niet, vind ik niet interessant. Welke vorm is wel interessant? Nou, die waar ik het nu over heb. Ja? Dat je. Um, maar vorm van heiligheid. Ja. Nou ja, dat je dus met, een, zeg maar, met, de, met de juiste. Dat je toch je hoed afneemt hè, voor iemand die met een uh, op zijn, laaier op zijn enkels in zijn deuropening staat. Dat vind ik iets wat... Uh... En in het verpleeghuis lukt dat niet altijd. Dat kun je je ook voorstellen. Hè? Mm -hmm. Wat doe maar... jij dan als het niet lukt? Nou, dan geneer ik me. Wat er bijvoorbeeld gebeurt is... Uh, je komt als arts bij een patiënt binnen. Je hebt niet nagedacht, maar de zus heeft al gezegd... Je moet even kijken bij mevrouw Jansen. Je loopt die kamer binnen en je slaat de dekens terug. Je? En je zegt niet van... Goedemorgen, mijn vader. ik ben tot de keizer. Ik kom oh ja. Nee, maar je hup, je binnen. Jongens, ik heb nog meer te doen. En je slaat de dekens terug. Dat is me een keer overkomen dat ik meteen een maai... midden in mijn gezicht kreeg. Echt zo'n mooie flats, zo'n uithaal. Mijn brilletje vloog door de, door de kamer. <lacht> en dan denk ik van... Ik had het toch even niet helemaal in de gaten... Hoe de... Hè? Wat? Hoe komt dat dan? Ja, en, hey, ik heb ook wel eens een drukke dag. En dan... Ja, dat begrijp ik. Maar, ja, maar fouten maakte dan... jij toch nooit? Jawel. Oh. Dat is nou zo'n situatie waarin je dus even over die uh, waarin je dat dus vergeet. Omdat je als hulpverlener zit je bijna altijd in een machtsrelatie. Hè? En dat is iets waarvan je dat eisteliedje ja, om, uh, om dan die waardigheid van die ander om die steeds in de gaten te houden. En dat ontdek je als je het vergeet. Ja. En wat brengt wat maakt dat je na je pensioen uh, toch daar blijft? Wat trekt? Oh, ik heb geen hobby's. Dus, uh, <laughs> je moet wel. Niet, ik weet niet wat ik thuis moet doen de hele dag. En je mocht ook blijven ja hoor. maar even serieus geen hobby's dat is natuurlijk geen goed antwoord nee, nee, ik meen nee. dat in alle ernst. nee nee maar je hebt mensen die leven die doen hun beroep dat ze denken van en straks als ik op boek hou met boekhouden dan ga ik eindelijk en dan komt er iets hè tulpen kweken of achteruit lopen naar China of... maar, ik maar wat, wat trekt zet... je daar wat, wat is daar te vinden voor oh jongens hulpverlenen is heel erg belonend. Ja, ja ga door ga door ga door we, nou, hebben, we omdat... hebben nog even kijk als je uh, hulpverlenen betekent je wordt continu betaald de hele dag onmiddellijk hè je wordt onmiddellijk betaald omdat je vriendelijkheid terugkrijgt. En het is een beetje... Ja, sommige popsterren zijn verslaafd aan het applaus. En sommige hulpverleners. Die zijn, die zijn verslaafd aan die dankbaarheid. Omdat het wel iets is waarvan... Um, uh, onze vorige spreker die had het over geld. Hè? Geld is helemaal niet, betekent helemaal niet dat je dus een, een, een, een koelkast kunt kopen van Platina. Dat is niet zo boeiend. Maar geld betekent wel dat je op een bepaalde manier een bepaalde ruimte binnen kunt lopen. Je hebt dus hè, het, het geeft je ruimte. Ja. Het geeft je een, een plek. Maar en je zegt sommige. Ook. Je, nee, je zijn het. Sommige hulpverleners. Oh, en wat was de hele zin? Dat sommige hulpverleners daar dus dan wat aan ontlenen. Dat ze dus. dus en uh, verslaafd aanraken aan het feit. Dus die waardering. Ja, en jij ze dus krijgen. ook. Dat bedoelde Nou, echt. keizer in ieder geval wel. Ja. Uh, ik weet nog goed. Toen ik begon in het verpleeghuis. Uh, deed ik het ook wel met plezier. Maar niet met zoveel. Uh, hoe moet ik nog zeggen? Met zoveel gemak hè, en niet met zoveel. Uh, finesse Ja, sorry, ik, heb, ik doe het jaren, dus ik word er wel beter in. En toen kwam in een weekenddienst zag ik een huisarts uit de buurt... die kwam in het weekend op zondag, ongeroepen... kwam die bij patiënten een beetje troost brengen... of zeggen van mevrouw Jans hoe gaat het daar met u? En toen dacht ik, wat is dat zielig... als je ook, ook op zondag nog moet komen tanken, <laughs> snap je? <laughs> wat is die man zijn probleem? En nu doe je het ook. Um, zei, het is vier uur, hè? Bijna niemand die luistert. Dus ja, ik ben, ook, ik ben ook een beetje van die categorie. Ja, ja nu, nu het vier uur is, doe jij ook nachtdienst? Nee, niet meer. Maar wel heb je wel gedaan. Oh ja, veel, ja. Nee, ik ben wel achterwacht voor jonge collega's. Ik dus die bellen dan om vier uur en die zeggen van... Uh, meneer Frederiksen ligt hier en zijn been staat zo gek. Wat denk je dat het is? Ja. Zijn mensen die de mensen anders in de nacht dan in ja, de nacht? Ja, die zijn erg onrustig nachts. Ja? ja, die gaan s'nachts op uh, S S'nachts en in de namiddag hè, gaan die op zoek naar, naar dat leven wat ze kwijt waren. Dan gaan ze naar school of kinderen wachten op mijn moeder. weet helemaal niet dat ik hier ben. En Dat krijgen ze s'nachts in. En zijn, wat is de reden daarvoor dat dat, dat is? Dat weten we eigenlijk niet. Het heet het sundown fenomeen. Dan heb je een Engelse uitwoording, maar dan weet je nog niks. We weten niet goed hoe dat zit. Maar dat is wel heel kenmerkend voor dementie. Het is vaak ook de bottenbreker voor, voor de thuissituatie... Kijk, als je mandement is, wel erg genoeg. Hè? Maar als die s'nachts om drie uur begint te rommelen... Eh, en, en jij ook niet meer kunt slapen, dan, dan hou je het niet lang meer vol. Want die, die nacht is dus mysterieus. Maar dat geldt misschien ook voor de hulpverlener zelf. Want ik kan me voorstellen dat een mens afleggen... misschien anders s'nachts is dan overdag. Of is dat niet zo? Daar nee, hebben we het wel eens meer over gehad. Ja, dat was in de toen Ik vis naar uh, yeah. voorkennis. Maar, maar, maar toen of... heb je geen antwoord gekregen. Jawel. Nee, maar want wat is er dan anders? Ondanks je studie en je intellect? Ik denk dat we, dat we allemaal s'nachts... Als je je pijndrempel zoeft omlaag s'nachts... dan ben je, je bent veel meer aanspreekbaar voor pijn. En, en voor verlating. En voor zorgen over je leven. Um, als je smiddags gaat plassen, om 12 over 4, smiddags om twaalf over vier gaat plassen... dan kun je gewoon terug naar datgene waar je mee bezig was. Maar als je s'nachts om 12 over 4 gaat plassen... en je nou? gaat daarna liggen... dat is ongeveer mijn tijdstip he, voor de nachtplas. Nou, ga dan. Uh, je, nee, maar net geweest. Maar dan... Dan, dan komt het wel even op je af in drommen. Toch? Dat, uh, elk mens heeft dat. Hè? Dus de nacht is in dat op zich iets wat... Uh, ja, je bent toegankelijker voor, diegene, voor die dingen die niet zo goed gaan. Mm -hmm. Ik denk dat heel, heel weinig mensen s'nachts wakker liggen... en maar niet in slaap kunnen komen dat ze overweldigd zijn... door ontzaglijk fijne herinneringen. Ik denk niet dat dat een beetje... Dat is, dat is geen doorsnee ervaring. Ja, nu had ik die vraag begin, aan het begin, he, ging over wat nou heilig is in dat uh, verpleeghuis. De reden dat ik hem ook stel is dat jij bent een tijd geleden, in 2004... Uh, ben je een tijdje geschorst geweest door je werkgever... omdat je te openlijk was over misstanden in een verpleeghuis. Maar ja. als het gaat over heiligheid in het leven, het, het heilige leven, wat is ons heilig... dan hebben we het dus ook over misstanden die er zijn. Ja, dingen waarvan je zegt, dit kan niet... Wat is dat bij jullie? Um, nou, ik zei dus, de mensen zijn de meest weerloze burgers. En als daar op een um, uh, zeg maar niet respectvolle manier mee om wordt gegaan, ja, dan, dan krijg je wel gauw toestanden waarvan je zegt. Dit, dit kan niet zo. Dit, dit mag niet. Dit, dit kan maar wat schetsen eens een beeld? Nou, een beeld is dat je. Um, iemand die dement is en verdwaald... En in zijn verdwaald zijn ook nog een beetje pistig wordt, he, agressief. Uh, en die dan een jonge zuster tegenkomt die overbelast is. En overbelast is en onderopgeleid. En, uh, en die man die snout he, tegen zo'n meisje. En dat meisje snauwt terug. Uh, dat komt nog alles voor. Terwijl, dat was natuurlijk niet, dat was natuurlijk niet waarvoor zij naar het verpleeghuis gekomen was. Om, om, he, om een verdwaalde de man om die uit te schelden. Um, maar dat gebeurt wel, Jim. Klinkt bijna alsof ze ook weggestopt worden, toch? Nou, klinkt niet alsof. Dat is natuurlijk zo. En Mensen die dementeren, mm. die hielden wij vroeger hielden wij die in onze huiselijke kring. En, ja. um, en nu worden ze gebannen naar een uh, zeg maar, uh, reservaat aan de rand van de samenleving. En dat komt omdat wij, en ik kijk ook naar jullie... omdat wij zo graag doorgaan met ons leven. Niemand hoeft naar het verpleeghuis als... Uh, als we ons opofferen. Ja, mijn stiefmoeder is uiteindelijk naar een verpleeghuis gegaan en daar gestorven. Maar als ik had gezegd, nou ik, ik, geef mijn leven wel even, ik zet mijn leven wel even in de, uh, in de stalling hè, voor drie jaar... En ik zorg ik voor haar tot ze dood is, dan had ze hem niet naar een verpleeghuis hoeven. Dat doen we wel met kinderen? Ja, voor kinderen doen we dat wel. Hoe verklaar je dat verschil? Oh, dat is biologisch. Ik bedoel, het is helemaal niet slim om voor oudjes te zorgen. Dat is helemaal tegen. Maar we redeneren toch niet alleen maar over. We doen toch niet alleen maar vanuit onze biologie geredeneerd. Nee, we re redeneren niet. Hier wordt helemaal niet over geredeneerd. Dit wordt gedaan. Nee, hier redeneren we niet over. En waarom doen we dat niet? Dat zit in ons DNA. Daar is enkele miljoenen jaren aan gewerkt. Die afkeer van ouderdom is iets heel uh, kenmerkends. Hoor. Ook voor oudjes, hè? Ja. Dus oudjes die bij mij komen revalideren... die komen dus na een heupfractuur in het ziekenhuis... dan komen ze tijdelijk in het plek. Dan gaan we naar de eigen... die komen binnen op de afdeling. Die kijken om zich en die zeggen: ja, maar hier, hier ga ik niet liggen. Die zijn zelf 92. Maar ik ga, hier echt niet, ik ga hier echt niet tussen, als u dat maar weet. Maar weet je, ze hebben bijvoorbeeld... om maar een voorbeeld te noemen, Jurgen... ze hebben een onderzoek gedaan bij uh, uh, lezers van uh, psychologie-magazine... die gelezen worden door oudere vrouwen... Uh, dat die niet een oudere vrouw op de curve willen. Dus daarom staat er altijd een jonge vrouw die helemaal niet in het nummer staat, u überhaupt. Die helemaal een kant door wal raakt. Maar is ook, oh, dus wij kijken niet graag naar onze eigen leeftijd. Dat is toch apart? We Ik zijn denk bang dat is... wij. We zijn, zijn voor 99,9% uw DNA. Maar, maar zijn wij ook. dat we, zeggen, dat we niet, niet zulke bewuste nadenkers zijn. Maar is het angst voor de dood? Die, die, die weerzin van oud en. Ik denk dat we niet eens per se naar de dood kijken als we naar oude mensen kijken. Maar we kijken wel naar een soort biologische onbruikbaarheid. Want ze zijn seksueel niet aantrekkelijk. En je hebt er niks aan bij de verdediging van het territorium. Ja. Even, even lullig, apig gesproken. Maar ze eten en drinken wel. Heb je? Dus uh, uh -huh. je hebt er niet van. Maar jij zegt wij zijn ons DNA. We zijn dus niet ons brein. Nee, joh. Maar, wat Zoals Dick Swaap zegt. Nee. Nee? Nee, niet. Maar wacht even, leg dat er eens even uit. Nou, ik denk, als je zegt, wij zijn ons brein, dan, heb je een, dan maak je een opmerking over... Kijk, ons brein is uiteindelijk een, een moleculaire structuur, hè? dat is materie. En, en dat is een stuk hout ook, dat is ook materie. Maar je gooit een stuk hout gooi je natuurlijk gooi je zonder enig probleem op het open haard, Maar jouw hond, die natuurlijk ook uit moleculen bestaat, die gooi je niet op de open haard. Dus die... Die gelijkstelling van uh, en wij zijn dit met de. Uh, nee, nee, nee. Wij zijn natuurlijk geen moleculen. Als jij je vrouw kust of je, ki of je kind kust, dan denk je als niet van. ja, het blijft natuurlijk toch een kwestie van eiwitten. En, uh, dat, is, dat is natuurlijk onzin. Maar hoe komt het dat de meeste mensen dus getrokken worden naar hun kind en hun jonge vrouw? En jij daar dwars doorheen gaat en toch zelfs na je pensioen naar de bejaarden blijft gaan? Ja, dat is een hele lastige vraag. Um... Luister, ik zeg, ik zeg, we zijn dus grotendeels ons DNA, maar er, er bestaat ook nog zoiets als... we zijn mensen, dus we kunnen ons DNA ook al overstijgen. Uiteindelijk is... Maar dat is ook een constatering die ik doe... omdat ik werk met oudere mensen. Is het percentage echt, zeg maar, saaie sukkels, onder tachtigers... is precies even hoog als onder zeventienjarigen. Dat maakt helemaal niks uit. Maar, maar dat is ook iets wat ik niet wist. Ik, ging in, ik ben per ongeluk in het verpleeghuis beland. Maar dat is zeker niet mijn, was niet mijn toekomstdroom als arts. denk van, en dan hoop ik dat ik in een verpleeghuis mag werken. En wat is dan toch wat, wat is blijven trekken en de motor aan de gang is? Omdat de oude mensen heel goed gezelschap zijn. Ja. En als verpleeghuisarts, het is een beetje raar, maar je bent dus huisarts voor een heel kleine praktijk. En je ziet al je klanten elke dag. Dat is leuk, je kent elkaar goed. Er is dus geen enkele uitzende gezondheid zo die. Gewoon in termen van, van uren, hè? Uh -huh. Zo vaak uh, bij zijn patiënt is dus als een verpleeghuisarts. Niemand kan daar tegenop, ook geen psychiater. Het gaat je om het contact. Yep. Um, we hebben je gevraagd muziek uit te kiezen. Oh. Om er naar te gaan luisteren. Ik had er bovenaan staan Is All Fine van de Beatles. Maar jij zei nee, ik wil liever eerst Bob Dylan. Ja, Subterranean Homesick Blues. Dat is het mooiste wat hij gemaakt heeft. Het gaat helemaal nergens over. De tekst is fantastisch. Het is ontzaggelijk amusant. Het gaat helemaal nergens over. Nee, en de tekst is fantastisch. Me. Dat begrijp ik niet. Oh, die, die tekst die is, een, een, een, dat is een briljante aaneenschakeling van onzin. En. Um... Het mooie van Dylan is, in die teksten hoor je wat hij doet als hij zingt. Dat wil zeggen, hij valt eigenlijk altijd per ongeluk voorover. En dat doet hij in zijn stem ook. En in deze tekst is dat, die, dat associatieve in deze tekst, dat is echt briljant. John is in basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge Something I you did, God knows when, but you doing it again You better duck down the alleyway, looking for a new friend A man in a coonskin cap in a pig pen Wants eleven dollar bills, you only got ten Maggie calls Fleetfoot, face full of black soot Talking at the heat, put plants in the bed But the phone's tapped anyway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 Ja, het zwingt heerlijk, bedkeizer. En ja. jij zong mee, maar ik kon er niet zoveel wijs uit worden. Nee, je moet toch een keer een, een tekstboekje consulteren. Met, uh, het leuke van Dylan is dat uh, ik woonde in Nederland... en ik, ik kon hem nauwelijks volgen. En toen ben ik naar Engeland verhuisd, maar dan bleek dat... Dat is, kon echt. ook niet In Engeland hem <laughs> ook niet volgen. Want ik dacht dat Like a Rolling Stone... dat dat een soort ode was aan de Rolling Stones. Maar daar ging het toch niet nee. om. En dat nummer komt trouwens vanavond ja. ook nog aan ja? bod... Oh. in deze Heilige Nacht bij de Icon. Um, We gaan nog even naar verslaggeverster Sitske Jellema luisteren. Want zij zocht, bezocht ook de bezoekers van tien jaar het vermoeden. Annemiek. Over het woord heilig. Wat is heilig? Precies. Voor mijn gevoel uh, is heilig iets wat buiten mij omgaat. Wat een andere realiteit is. Iets waar ik niet aan kan of mag komen. En in die zin kan iets wat heilig is voor een ander ook heilig zijn voor mij. Bijvoorbeeld een moskee. Ik ben geen moslim. Maar alsnog, ik zou mijn schoen uitdoen. En ik zou mij gedragen alsof het mijn eigen uh, gebedshuis zou zijn. Naaste liefde zou ik zeggen. Is die naaste liefde wel eens op de proef gesteld? Dat je moest kiezen voor de naaste dan wel voor jezelf. Ja, dat wordt nog alles op de proef gesteld. Want je ergert je natuurlijk ook wel regelmatig aan anderen. Maar ik heb van Annemiek Schrijver een goede truc geleerd. Want als je iets van een ander vindt, moet je altijd erachter meteen zeggen, net als ik. Dus als je denkt, nou, die ziet er ook niet uit. Net als ik. Dat helpt enorm. Ik denk dat voor mij heilig is doen wat je het liefste doet. Wat ik bijvoorbeeld heel graag doe, is taarten bakken. Maar eigenlijk is dat lang niet zo leuk als niet anderen van je taart mee willen eten. Soms probeer je wel iets goed te doen en dan ziet een ander het helemaal niet. En dat is, dat is wel lastig. Vandaag zag ik iets in de trein liggen en ik denk, ik uh, pak het op, uh, rommel. En juist dat een ander het wel ziet, dat maakt dan dat je het daar goed over voelt. En anders denk je, ja, waarom zou ik het eigenlijk doen? Dus misschien dat dat delen met elkaar, dat dat de meerwaarde geeft. Wat is uw heilig? Ja, dat is een heel ouderwetse woord. Het is het eerste waar ik aan denk. En dat is fatsoen. Kijk, wat nu met mij gebeurt bijvoorbeeld. Dat ik dus struikelde over een koffer omdat iemand mij met grote koffers schuin passeert... En um, die man kijkt dus niet op of om. Die ziet dat ik val en die loopt door. Dat is dus een van die dingen ja, die hoor je gewoon niet te doen, vind ik. En kijk, ik ben het ook niet meer van de jongste. Dus ik, ik struikelde en iemand anders had zich misschien nog recht kunnen houden. Maar ik viel. Ja. Want u was vandaag gevallen, hè? Het is net he? gebeurd, ja. Het is net gebeurd voordat ik hier binnenkwam. Ja. Nou, veel sterkte, hè? Dank u, ja. Dit is de heilige nacht van de icon, tot zeven uur. Wat er dan gebeurt, weten we niet. Maar de nacht is lang, want het is de langste nacht van het jaar. En wij praten hier, Jurgen Maas en ik, nu met Bert Keizer, verpleeghuisarts en filosoof. Bert heeft net verteld dat hij, ondanks dat hij nu uh, met pensioen mag... dat hij toch blijft werken in het verpleeghuis. En wat ik altijd zo graag van jou wil weten, is uh, in hoeverre... Is werken met oudere mensen en mensen die doodgaan ook de dood afkijken? Of het verval afkijken? Dat het een soort nieuwsgierigheid is van hoe gaat het met ons straks? Ja, dat is een, een oud verwijt. Nou, het is een vraag. Nou, mensen zeggen wel van... Uh, als je van je vliegangst af wil komen, hè, moet je gewoon naar uh, Schiphol gaan. En dan kijk je naar het opstijgen, het landen en dan knap je ervan op. En als je van je doodsangst af wil, dan ga je in het verpleeghuis werken. Ja, op die manier. Dan kun je er heel wat zien landen in het graf. En dan blijkt dat... Uh, ik weet dat niet goed, want ik sta uit te dicht bovenop. Uh, maar ik ben wel doodsangstig, snap je? Ik vind het niet, niet goed geregeld dat we dood moeten. En, en wat is... bedoel je als je dat zegt? Ik vind het niet goed geregeld dat we dood moeten. Dat is ja, ik kokentrie... hoop dat er iets anders geregeld kan worden. Ik vind het... Maar, maar, maar je, al die doodsbedden, maakt het inderdaad angstiger dan je al was? Of stelt nee. het ook gerust? Nee, Hoe gaan mensen dood? Nou, je hebt je, luister, je hebt twee doodsangsten. De eerste is de angst voor dat je slecht sterft. Veel pijn, benauwdheid en angst. Pijn, benauwdheid en angst, die drieën, die zijn het ergste op een sterret. Dat is je eerste doodsangst. En die, die ben ik kwijt, omdat ik weet dat sterven kan een heel doenlijke bezigheid kan zijn. Dat is echt draaglijk, dat je niet zo. Uh... Maar die andere doodsangst, die raak je niet kwijt. En dat is dat er na, na de dood niks is. Is en... dat een angst bij jou? Ja, ik vind het verschrikkelijk, ja. Wat ja. is daar zo verschrikkelijk aan? Nou, als je zelfs na je maar... pensioen wil doorwerken... dan is de dood met niks natuurlijk helemaal niet harder. Ik Even vindt... het antwoord van Bert. Oh, nou, of... keizer. Lijks, ik kom uit een katholiek wereldbeeld. dus Wij waren hier op aarde en dat viel niet mee. Maar er is een plekje voor je en uh, maak er het, het beste van. Um, maar hierna komt er iets anders wat veel leuker is. Dat is gewoon, daar ben ik in opgegroeid. Dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. En nu zit ik met life's a bitch en then you die. Nou, lekker. Um, dus ik vind dat helemaal geen prettig vooruitzicht. Maar mijn kinderen zullen dat niet hebben. Want die, die zijn ook niet opgegroeid met het gevoel van... nou, het valt hier tegen, maar na de dood zal het meevallen. Dat gevoel kennen ze helemaal niet. Dus dat, het is dat katholieke DNA Zeker, ja. dat dat bepaalt? Ja, ik vind het vervelend. Want ik vind het veel, veel prettiger als, we, als, het, als er iets geregeld wordt... waardoor dood met een heel klein d'tje geschreven moet worden. Maar ik denk, ben bang dat het met een hele grote D geschreven moet worden. En ik vind dat niet prettig. Ik praat er nooit iemand moet die zijn wat een opluchting eigenlijk, hè, dat we allemaal doodgaan. Maar die zijn er wel hoor, mensen die dat wel een opluchting vinden. Maar, maar is er iets, iets algemeens, of iets te concluderen, na alle sterfbedden die jij al hebt gezien? Ja, dat sterven dus uh, echt een draaglijke bezigheid kan zijn. Dat dat niet iets verschrikkelijks hoeft te zijn. Uh, dus uh, de, wat maak je nou mee als je doodgaat? Nou, ik heb geleerd dat dat helemaal niet erg hoeft te zijn. Ja. En, en kun je dat beschrijven? Want hoe zie je dat? Nou, dat zie je het sterkste bij mensen die uh, heel bewust een overdosis nemen... in het kader van euthanasie. Dan zit je naast iemand en die zit te gapen en die geeft je een hand... en die zegt, nou, bedankt, ik vind dat je haar wel goed zit. Ik ben uh, eigenlijk wel blij dat ik vanmorgen nog een keer gedoucht heb. En, uh, en die beginnen wat mummelend te formuleren en die zinken weg. Dat vind ik fantastisch, eigenlijk, hè? En tegelijkertijd help je hem of haar na dat niks ja, doen? Ja, ja, net dat de, de, de drankje. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is toch raar? Nou nou, dat is een oordeel. Het gebeurt. Ik oordeel is... soms. Oh. Ja, het gebeurt. Het gebeurt. En dat is iets wat... Kijk, als je op die manier weg kunt, uh, weg kunt drijven van de planeet... Ja, dat vind ik wel ideaal. Maar is dat een, een, een, uh, heeft dat nog een, een heftige zwaarte om, om euthanasie te plegen? Of... Ja. Ja? Ja. Het is heel angstig. Ja? En die angst is denk ik dat als je... Kijk, als je iemand opereert voor een blinde darm... Hè, en je bent klaar en je hebt hem eruit gehaald. en hij blijkt helemaal niet ontstoken te zijn. He, dan je, ja, nee, dat is niet zeldzaam. Dat komt voor in 40% van de gevallen. En dan gooi je hem stiekem weg en dan zeg je het is goed. Nee, maar dan zeg je van. Uh, oh, wat jongens. Uh, zo erg is het niet. Ik een littekentje van uh, 6 centimeter tegenwoordig. Hè? Het is zelfs bikini waardig. Hè? Dus, je kunt, hè? dus dat, dat is alles wat je dan hebt aangericht. Maar als je een eitanasie verricht, dan is er geen moment van waarheid, waarin je dus aan degene die, die gaat... of gegaan is, kunt vragen van... heb ik het, heb ik het nou goed gedaan? Mm -hmm. Waarom heb je het dan, in ieder geval, als ik goed op de hoogte ben... tientallen keren gedaan? Ja, omdat mensen in grote nood daarom vragen. En, en dat kun je je ook voorstellen. Dat is nou, nou het over iets heiligs hebben. Nou goed, dat, dat zou ik nou noemen als iets waarvan... dat is dan voor mij ononderhandelbaar dat iemand daarom zou vragen en dat ik dan zou zeggen... nou, dat past eigenlijk niet bij het behang. Heb of u lijdt niet genoeg. Of, ik denk dat euthanasie iets is waarbij je dus uh, inderdaad... Je een stap terug doet hè, en naar het lijden van een ander kijkt... en zegt van, uh, ja, dit is, inderdaad, dit is inderdaad zo erg... dan wil ik wel door die shit van, uh, van mijn angsten voor euthanasie. Hè. Maar jij zegt dus, je, je kan, jij gaat niet als rechter zeggen... u lijdt niet genoeg, maar ik neem aan dat al het lijden toch verschillend is. Hoe weet ja. je dan... Hoe erg het is van een ander? Nou, dat is, nu, dat is niet ingewikkeld. Nee? Nee, want je, luister, als je samen met iemand bent die je kent... dan vind je ook niet zo ingewikkeld om erachter te komen... Of, of zij die film nou leuk vond of niet. We zijn toch mensen. We kunnen aan elkaar vertellen en, en elkaar laten zien... in allerlei opzichten wat we aan het doormaken zijn. En dat geldt zeker voor lijden. Want je hebt het dan over mensen die jij ook kent? Ja, ja. Want er zijn mensen die, die grote articulaties hebben als het gaat over iets en anderen die zeggen iets kleins bij hetzelfde ge gebeurtenis. Ja, nee, maar goed, je weet als arts natuurlijk ook wel bij, bij, bij welk ziektebeeld en wat voor lijden je kunt verwachten. Dus nee dat is dat inschatten van de ernst van het lijden. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die om, om de dood vroeg, om wat ik dan zelf eigenlijk ervoer als uh, je maar waar zeu je over? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dus heb jij een idee van wat voor jou de limit is? De ondraaglijk lijden? Ik heb geen idee. Wat ik zou willen zeggen is: ik hoop dat ik nooit in die positie kom. Dat ik om uit en de moet vragen. Je ziet, die... over, je ziet trouwens over dat ondraaglijk lijden: hè, dat met name bijvoorbeeld onder moslims. Uh, is een hele andere discussie. Daar heb je al het grote probleem bijvoorbeeld van palliatieve sedatie: of je dat moet doen. of je morfine moet geven op een sterfbed. Um, Verslaggeefster Els van Driel, die ging op pad met palliatief verpleegkundige Suleiman al hadji ik weet niet of je hem kent. Zelf ook moslim. En die werkt voor de thuiszorginstelling Kleurrijk Zorg in Utrecht. En je begint nu al alweer te lachen. Nee, dit klinkt heel erg bemoedigend, want dit is een enorme heet hanghuis. We gaan, we gaan luisteren. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wie is de eerste die we gaan bezoeken? Dat is een Nederlandse meneer die al 15 jaar geleden moslim is geworden en die nu terminaal is. En was dat voor hem ook een kwestie van, nou ja, wel of geen uh, morfine? Bij deze meneer is het wel zo dat je ziet dat hij het continu een beetje afweegt. Maar je ziet ook wel dat zijn Marokkaanse echtgenoten... dat hij daar wel veel meer moeite mee heeft met de keuzes ja. die hij... Er is een spookrijder, dat zien jullie. Rijdt u op de N7 van Groningen naar de richting van de Duitse grens... dan komt u tussen Euvelgunnen en Hogezand een spookrijder tegemoet... Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N7 van Groningen richting de Duitse grens... dan komt u tussen Euvelgunnen en Hoge Zand een spookrijder tegemoet. Tot zover. Ja, en wij gaan terug weer even naar de reportage van Els van Driel. Zij ging eens dus op pad met palliatief verpleegkundige Suleman L. Hachi... van Thuiszorg, instelling Kleurrijk Zorg in Utrecht.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 Als hij heel erg veel pijn heeft, kan hij bijvoorbeeld roepen van... Oh, ik, ik, ik wil niet meer of ik, ik zou willen dat het nu afgelopen is. Dan wordt het heel erg uh, lastig, want dan krijg je dus ook een stukje cultuurverschil... in de zin van dat meneer ongetwijfeld ja, natuurlijk opgegroeid is in, uh, met de Nederlandse principes... waarin zaken als euthanasie heel normaal zijn. En dat dat voor uh, mevrouw een ja, totally not done is. Nou, we zijn aangekomen bij een flat. We stappen even uit de auto... Hjazid, salam aleikum, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is hij? Ik ken hem niet over aankomen. komen. Zo ja, ja. Yes. Ah ja ja. hoe is het gegaan vandaag? Ja, ik heb veel pijn gehad. Ja? En weer op, diezelfde, op die plek in de buik? Ja. En nou weer? Nu weer? En wat heb je gedaan toen je die pijn had? Niks. Als je de pijn in cijfers zou moeten geven, hè? waar kom je dan vier. denk je? Hier. Vier? Maar je wil dan geen uh, oxynorm. Nee, dat heb ik ook geen gepakt. Voel je nu dan een beetje uh, somber beetje of zo? blabberd. Blabberd? Ja. En waar lig je dan aan te denken? De, ja, overal, al, uh, wat is overal? Overal. Oh, maar u krijgt wel morfine tegen de pijn, toch? Ja. Ja, ja. ja want dan is het niet om uit te houden, volgens mij. Ja, ik pak ze met mogelijk, hè. Want, uh, ja, ik heb je medicijnen gisteren al uitgezet, ja. dus dat loopt. Ik heb net de pleisters... Ja, uh, Oké. Okay. dat is... Uh... Bedankt -e voor Er zijn mensen die denken van, goh, ja, wacht, er komt een Nederlandse arts. Maar die Nederlandse arts, uh, dat, ja, dat is een ongelovige. En die, uh, die wil iets uh, opstarten. Ja, Voor hem lekker makkelijk dat hij een palliatieve sedatie wil opstarten. Want hij is een ongelovige. Voor hem is het allemaal zo normaal als wat. Maar vanuit de culturele of islamitische achtergrond waaruit die familie of die uh, patiënt komt... Uh, kan er heel anders over gedacht worden. Ja, maar jij bent er niet tegen. Ik ben er in het begin niet tegen, omdat ik situaties heb meegemaakt... die gewoon mensonterend en heel erg schrijnend en mensonwaardig zijn geweest. Daarvan denk denkt: ik, ik gun niemand om op die manier uh, te sterven. Ik heb wel eens een meneer meegemaakt die... Um... Die had een longkanker en die, uh, die gebruikte in principe niets. En die wou ook niets gebruiken. Uh, maar op een gegeven moment kreeg hij een soort aanvallen... waardoor die acuut geen zuurstof meer binnenkreeg. Hij kon heel nauwelijks meer ademen. Waardoor die eigenlijk rollend en gillend met een stikkend gevoel... van ik stik en schreeuwend met het laatste stukje lucht wat hij nog had... aangevend van ik ben aan het stikken. En dat je dus op dat moment de keuze zal moeten respecteren... dat iemand ervoor kiest om op die manier te sterven. En dat was daarna voor de familie een afgrijzelijke gewaarwording. Want op het moment dat dat gebeurde... Ja, toen werd er aan mij gevraagd van trek eens van alles uit je tas... en spuit er van alles in. Maar ja, dat was er niet, want... Uh, ik, ik, tenminste als verpleegkundige, heb je geen morfine of iets dergelijks bij je. Met de arts was afgesproken dat er geen morfine, geen uh, sederende middelen, etc. etcetera, et ingezet worden. Uiteindelijk heb ik wel met spoed de huisartsenpost ingeschakeld. En die zijn toen ook met gillende sirenes uh, gekomen. Alleen op dat moment was het al te laat. En wat was de reden dat hij dat niet wilde, morfine? In de zin van het helder zijn. In, in, in het zin van, ik, ik wil zo rein en zo zuiver mogelijk sterven... Het liefst helder voor de poorten van Allah dat is, verschijn je als je kruipend en kreperend en, de, en delerant Want als je delerant bent, ben je ook niet helder. Uh, maar kunt kom je hebben. vaak tegen moslims daar dan bang voor zijn dat als ze morfine gebruiken, dat ze dan niet helder voor die poorten van Allah zullen staan? Je komt tegen dat mensen denken dat op het moment dat er morfine wordt toegediend, dat ze zeggen: Ja, God, ze zijn hem nu bezig dood te maken. Uh, maar het is meer de, de onwetendheid over wat morfine is. En ja, de meeste patiënten willen natuurlijk wel uh, een verlichting. Maar die verlichting moet niet zijn dat door die verlichting de dood sneller in zal treden. Want? U, nou ja, dan zou je dus een verkapte vorm van euthanasie toepassen. En dat is islamitisch gezien, ligt dat natuurlijk heel erg zwaar. Dat je niet het doel moet hebben om uh, de dood te bespoedigen. Helder voor de poorten van Allah. Ik zag je een paar keer uh, heftig knikken, Bedkeizer. keizer. En nu weer. Ja, wat hier beschreven wordt is, uh, is een enorm probleem. Omdat je, over heilig gesproken, maar als een Nederlandse gezondheidswerker... wil je dan een bepaalde manier van sterven... die dan gepaard gaat met pijn en angst en benauwdheid. Dat wil je voorwezen. En, uh, maar voor moslims is het heel moeilijk om... Uh, om dat onderscheid te maken tussen het iemand nog humaan laten doodgaan en, uh, en het als arts hebben. Tussen zeg maar tussen. Uh, ja, tussen de mens en God inspringen. Want uiteindelijk is het, uh, is het God hè, die besluit wanneer je komt te overlijden. En je krijgt dan de schijn van belangenverstrengeling. Je krijgt dan de schijn. Maar je praat in een juf hoor, maar je hebt er zelf ook mee te maken. Jazeker. Ja. Je krijgt dan de schijn van. Dat, de, dat die Nederlandse arts, die geen moslim is... dat die een besluit aan het nemen is over het tijdstip van overlijden. En dat is helemaal je bedoeling niet. Maar dat is er bijna, dat is er, dat is er niet uit te krijgen. En hoe gaat dat dan? Want jullie nou, hebben dat gaat ook niet goed. moslims. Uh... Ja, nee, dat gaat niet goed. Wat er gebeurt in zo'n situatie is dat je soms als arts... Um, want het is toch... en dan nou kom je weer aan het... wat is er dan ononderhandelbaar... Uh, de, de ononderhandelbaarheden de heiligheden, hè, de mijnen en die van de, ja, van van de moslim... Verdorie, die botsen dan op elkaar. En dan vind ik dat de moslim wint. Want ik vind niet dat iemand, als je een sterrenbed verzorgt... dan kan het niet zo zijn dat mensen uiteindelijk naar huis gaan... met een gevoel van, het was die Nederlandse arts te veel moeite. Het ging te veel geld kosten. Nee, maar het mag natuurlijk eigenlijk ook nooit een kwestie zijn van wie de wint of verliest. Nee. En je zegt nu, het is de moslim die wint. Ja. Nou ja, omdat ja, als arts zit je helemaal nou in een machtspositie. De toekomstige je, doden gaan ga winnen. Ja. Nee, wat je probeert in zo'n situatie is dat middelen lukt niet. Het, het, het is een, een, een middenweg. Want ik zeg dan als verpleeghuisarts... we doen alles wat we kunnen voor uw moeder. En dan kijken ze naar mij en ik heb dit klofje aan. En dan denken ze, hij heeft niet eens een witte jas. Wat, wat kent hij eigenlijk? Ja, nee, in alle ernst. En ze hebben een enorm overdreven idee ook van geneeskunde. Dus zij hebben een gevoel van iemand moet in een ziekenhuis sterven. Dan, dan doe je alles. Ja. En niet in het verpleeghuis. En ja, niet in het verpleeghuis. Ben jij nou gek? Maar zijn er dan nog twee dingen? Want jij, Jurgen, en jij noemde iets uit de reportage helder zijn voor Helder God, zijn voor de poorten van voor, Allah. Maar dat, is, dat gaat waarschijnlijk niet alleen maar over euthanasie... maar ook over je verdoven. Ja, ja maar dat, nee, het is meer die helderheid dat, dat is natuurlijk een beetje onzin... Want ik moet je wel even verklappen dat iedereen die sterft, die verliest het bewustzijn. Dus Jawel, dat Het dus... slaat natuurlijk echt helemaal nergens. Maar wat op. we horen is dus de angst dat als je dus morfine gaat toepassen. dat men ja. al heel snel zeggen: ja, maar morfine wil ik eigenlijk niet. Want als je te veel morfine toedient, dan gaat iemand dood. En dat mag niet. Nee, dat is goed. En dat is goed, natuurlijk. Uh, nee, maar dat heldere. Kijk, het is niet zo dat ze bang zijn dat je dan gapend de hemel binnenkomt. Dat is, nee, dat, is, dat is het probleem niet. Het probleem is dat, nogmaals, dat de dokter gaat uitmaken wanneer er gestorven gaat worden. En dat is iets dat ervaren zij als nou, volstrekt onjuist. Ja, dus je moet eh, bij een moslimpatiënt ook nooit zeggen van... We gaan, we gaan niet reanimeren. Dat moet je niet zeggen. Je moet zeggen, als uw hart stopt, dan denk ik niet dat machines nog zin hebben. Dat kun je zeggen. Dat, hè, op die manier kun je het verkopen. Ja, het verbaast me toch een beetje dat dat, dat niet helderen geen kwestie is... Want uh, ze willen ook geen alcohol drinken. Dat gaat er ook over verdoven. Dat, dat, dat weet ik is. niet. Die reden waarom ze geen alcohol drinken. Verdoven, dacht ik. Maar ja? we praten er zo over verder. Ja. We gaan even naar uh, de dichter F. Starik. Dat is iemand die al tien jaar lang de eenzame uitvaart in Amsterdam verzorgt. Dat is als er niemand komt opdagen bij een uh, gestorven Amsterdammer. En dan schrijft een van de dichters uit zijn poel des doden gedicht. En dan draagt hij dat voor. Als laatste saluut aan de eenzame doden. En meer dan 150 mensen hebben zo inmiddels een kontje naar God gekregen, zoals Starik dat graag zegt. Onze verslaggeefster Eliane Meijer die zoekt F. Starik en zijn geliefde, de dichteres Vroukje Tuinman op. Ze spreekt met hem over dat ene thema dat zij beiden misschien wel elke keer opzoeken, net zoals Berggeizer, juist om er met volle kracht tegenwicht aan te kunnen bieden: de dood. Ik heb mij ooit voorgesteld hoe het zou zijn als, uh, als vrouwtje zou overlijden. En uh, daar heb ik een gedicht over geschreven. Control, alt, delete. We zaten in mijn keuken of we lagen al in bed. En we bespraken wat te doen als jij vannacht nog in dat bed zou sterven. Ik zou je moeder bellen, opperde ik en noem de namen van bekenden aan wie ik een bericht zou zenden... dat jij zomaar overleden was. We lagen net in bed. Art Jan moet komen. Art Jan, die moet mijn hand vasthouden... terwijl ik schok van wilde tranen, want ik moet ergens heen met mijn verdriet. Eerst zou ik flink zijn, koel cool je lijk afleggen... een paar afspraken verzetten, de dingen doen die bij onaangekondigd sterven horen... Ik zou de komst van lege namen wachten. Zo gaat dat gedicht. Toch een hoop geregel, ja. Maar ook uh, wilde... Ik vraag ik me ook een... sterk af of het, zo, of het zo zou gaan. Ik denk het niet. Ik ja. denk niet dat jij zelf... Uh, ik denk het, ja. Je vermand en, uh, en het is even gaat allemaal aanpakken. Ik denk het niet. Sorry. Ik denk het eigenlijk ook niet. Je, en dat bedoel ik niet om mijn eigen belang daarmee te <laughs> overschatten... Ik denk dat jij dat in het algemeen niet doet. Ik denk eigenlijk dat ik, dat ik voornamelijk in blinde paniek allemaal mensen zou opbellen van, En dan uh, komt er, er weet, op een gegeven moment wel iemand. Ja, je moet komen en uh, uh, gaan jullie het allemaal maar regelen. Want ik kan het allemaal niet aan, hoor. Dat denk ik ook. Dat denk ik eigenlijk al, ja. Okay. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ik schrijf wel een gedicht, Ja. <laughs> rammel, rammel, rammel op het toetsenbord, toetsenbord. Terwijl ik daar aan lig. Ja. <laughs> ja. ja, ik denk het wel, hè. Ik denk dat het zo zou gaan. Ja, rammel, rammel op het toetsenbord. Ja. <laughs> Toen ik ermee begon, toen was ik uh, uh, eigenlijk heel ongerust. Van, uh, mijn ervaring was al uh, met uitvaart dat ik helemaal niet zo'n goede begrafenisbezoeker ben. Qua dat ik, dat ik ook om, om de dood van, uh, van tantes die ik nauwelijks heb gekend uh, uh, altijd meteen verschrikkelijk in Wenen uitbarstte. Als de muziek een beetje gelukkig uh, gekozen was. En, uh, ik was. Uh, ben je toch een Toen hele goede ik, begrafenisbezoeker? Uh, ja, wel een, een, een, een dankbare... in de zin van dat je mij best als... Uh, je bent een, een soort een, klak. Uh, ja. En wat? Een klak. Iemand die beroepsmatig zit te klappen. Je, je kunt in, uh, je vooral kunt in Korea... kun je, kun je uh, ook echt... Uh, weenvrouwen huren. Die komen dan huilen voor jou. Dan hoeft de familie dat allemaal niet zo moeilijk te doen. En dan Trekken dan, hun haren uit. Ja. En een jammeren... En, uh, ja. Maar, maar dat, dat, dat was mijn ervaring met uitvaarten. Ik was van tevoren dus echt wel ongerust of ik dat wel zou trekken. Maar dan gaat dan toch op de een of andere manier een luikje in jezelf dicht. Van uh, ik sta hier en ik moet dit doen. En, uh, het, het zou heel ongepast zijn om, om een wild vreemde in tranen uit te barsten. Dus dat vind ik niet te kunnen. En dat lukt gewoon uh, omdat dan gaat het er toch ergens in je een schuifje dicht van eh, hm. go. Alleen bij baby's. Ja. Je hebt één of twee, twee hè, ja. baby's gehad. Ja. Daar had je echt last van. Daar had ik niet? na de hand ook nog heel erg last. Dat, dat ligt ook aan het beeld. Dan zie je een, een uitvaartleidster op de mantige hakjes. Uh, uh, helemaal keurig en dan met dat piepkleine kistje wat ze gewoon in de handen draagt. En ja, dat is gewoon te groot om te zien. Dat, dat is verschrikkelijk. Maar dit was een baby van een junker-echtpaar in het ziekenhuis doodgeboren. En zij hadden de benen genomen. Qua. We willen geen gezeik aan ons hoofd. Dus zodra het mogelijk was, waren ze eigenlijk gewoon gepeerd met achterlating van die dode baby. Gewoon van, uh, het is te veel, we willen weg van hier, we willen dit niet. We rennen er gewoon voor weg. Ik vind het een, ook een hele logische reactie eigenlijk. Hmm. Maar dat besef dat je dus een baby te graven draagt... en dat er niemand is die zich daarom bekommert. Ja. Ben je daarmee uh, bezig dan? Uh, nee. Maar kijk, bij de eenzame uitvaart gaat het altijd om de, om de zachte kant... om te proberen het, het mens zijn terug te roepen van iemand. Eh. Op je uitvaart word je voor de laatste keer met jij aangesproken. Als, als je toespraken hebt op uitvaarten, gaat het altijd over... je was een geweldige kerel, wat hebben we gelachen. Je deed dit, je deed dat. En op het moment dat je het graf bent ingegaan, of de oven in dan verander je in een hij of in een zij. En dat is dus een heel belangrijk overgangsmoment. Uh, van, uh, ik, ik geloof niks van, van God of hiernamaals of een leven na de dood. Maar uh, ik vind de eenzame uitgaat per definitie toch een kontje naar God. Dat, je, dat er liefdevol over je gesproken wordt... op het moment dat je daadwerkelijk afscheidt van de aarde... Neemt en dat daar hoe dan ook aandacht voor is, uh, uh, en daar zit nog een aspect aan, door uh, mensen niet geheel uh, onopgemerkt het graf in te laten gaan, uh, maak je de, in zekere opzicht, maak je iedereen tot nabestaande van diegene. Bevestig je zijn bestaan. Ja, Beth Keizerwoorden, de dichter F. Starik en zijn geliefde vrouwtje Tuinman, dichteres. Eenzame uitvaarten. Um, heb jij er ook wel eens mee te maken in het verpleeghuis? Ja, ik heb één keer. Dat is me daarna nooit meer overkomen. Eén keer heb ik, uh, ben ik alleen naar een uitvaart gegaan. En um, ja, dat is knap stom. Want dat is, um, dat, is, dat, is, dat is zo verpletterend. Omdat al die emoties, die staar ik nu... Hij, hij praat er fantastisch over, hè? Um, Ik was daar niet toe in staat. Kijk, hij zegt, ik maak daar iets van. En ik, ik buig nog een keer naar die ene. En ik zeg het nog een keer, jij. En, uh, maar ik, ik stond er alleen maar in verlegenheid over... Dit is, is, is een patiënt die is bij ons gestorven. Hij heeft geen nakomelingen, geen kinderen. En niemand ging erheen. Alleen de begrafenis. En dat vond ik dan weer zo lullig. Maar dat kunnen we niet maken, dus ik ben daarheen gegaan. Maar ik, zoals ik zei, dat, dat doe ik nooit meer. Want ik had zijn, ik had zijn geestelijke uitrusting niet. Hè? Hij, hij, hij heeft zich hier... Op de ene manier heeft hij een, uh, hij heeft een stijl ontwikkeld... Hè? om zo'n eenzame dood, om daar iets aan te doen. En dat had ik niet. De, ik, ik ging geplet naar huis. Ik vond het echt verschrikkelijk. Omdat als er niemand bij je... Klasse, het leven is, is op zich al erg genoeg. Ja, ja. Maar als er dan de afloop niemand is om te zeggen... van, het viel mm -hmm. niet mee voor jou, hè dat is zo... dat viel echt als een, als een ton bakstenen over me heen. Ik vond dat zo erg toen. Moet je zo, op... Ik kan je niet ja. eens meer vertellen welke man of vrouw dit was. Maar het feit dat ik daar alleen... Dit is Westgaarde, was het. Um, ik weet niet of je die ruimte kent in Westgaarde. Dat is uh, hartstikke stijlvol ontworpen. Maar die, die wanden die bestaan uit um, stukwerk... waar. Um, eigenlijk dan komen allemaal doodskisten uit de voorschijn zetten. Dat is verschrikkelijk. Uh, ja, uh, ja, Daar hoef je niks voor te roken, dat zie je meteen. Uh, <laughs> uh, ja, dat je is zou er zo... nog niet dood gevonden willen worden. Ja. Nee, echt westschade is heel erg deprimerend. Ja, Ik weet niet welke, welke architect dat op mm. zijn geweten heeft. Mm. Maar die, die eenzame doden, dat is iets zo ergs. Waarom? Omdat dan... Je wilt dat een mens, als hij geleefd heeft... dat er op de een of andere manier iets gebeurd is... in termen van... dat dat er van gehouden is dat hij iets heeft kunnen halen... en iets kunnen, heeft kunnen brengen op het gebied van liefde. Dat is eigenlijk wat je wilt, toch? Maar toch, nou, toch. En dat je dan alleen bij zo'n grap, dan denk je dat er is helemaal niks gebeurd in dit leven. Want het laat helemaal niks achter. Maar wat toch. heb jij gebracht? Nee, maar mag ik heel oh. even... Dan, ja, en dan, oké, ja, dan kan je ja, ook even nadenken ja, maar dan. even nog, want het verbaast mij wel. Uh, jij denkt dat Tariq zich geestelijk heeft toegerust. Maar, maar, ja. jij, maar ik bedoel, wat is het verschil tussen... 45 jaar lang aan uh, stervende of, of, of ziekbedden zitten... voor mensen die in ieder geval dement zijn... Uh, die misschien eenzaam zijn... en uiteindelijk dan bij dat eenzame, ja, die eenzame uitvaarten zijn. Ik bedoel, hoe, kan het je uitvaart... zo, hoe kan het je zo verslaan dan? Zo nou, een sterrenbed is iets heel anders dan een begrafenis. In een sterrenbed heb je een levend mens naast je waar je nog aan kunt zitten en die je een beetje schoon kunt maken. Waar je wat, uh, wat pijn, ja, nou, die, die een pijnstiller kunt geven, die je aan zijn voorhoofd kunt zitten. En um, ik ben niet zo kusterig met mijn patiënten, maar ik kan wel aan ze zitten een beetje. snap je? Maar jemig, een sterrenwet, dat is natuurlijk uh, in dat opzicht nog steeds... We hebben nog leven. Maar op een kerkhof of in zo'n crematieruimte... Nou, dan zijn we wel alle stations voorbij... En wat, wat denk je dan, wat zo'n Starik zich heeft geestelijk toegerust? Hoe zie je dat voor je? jij niet hoor, hebt gedaan. Nee, ik hoor dat in hem. Ik weet veel van zijn werk. Ik ken zijn gedichten ook wel. Ik hoor in hem dat hij... kijk, Ik ging daar in alle, in alle onnozelheid naartoe. En hij heeft een stijl ontwikkeld om mensen uit te zwaaien. En uh, ik heb daar erg veel respect voor. En de, hij heeft er ook even over gedaan. Uh, maar hij heeft dat dus. Hij heeft een stijl ontwikkeld om dag te zeggen tegen mensen. En ik niet. Ik stond daar <laughs> zeer onhandig en volstrekt onderhand. Die is onder hem keek me ook echt aan van... nou, hier moet hij geen hobby van maken. Dit lijkt me niet goed voor hem. <laughs> het was heel, heel ongelukkig en dom eigenlijk. Mijn collega's zeiden ook toen hij terugkwam. De maatschappelijk werkster die, die zou meegaan, maar op het laatste met kon ze niet, snap je? Ja. En, uh, dus ik ging per ongeluk ook alleen. Het was, oh, het was echt een... Dus eenzame begrafenis is iets heel ergs. En Jurgen, jij wou nog vragen wat... Ja, maar ik ben hem vergeten. Ja, ik, ik weet het nog. Wat, wat heb jij dan bij eigen gedrag aan toegevoegd? Want dat ging over liefde. Precies, schaar, dat in was het leven. Oh, ik wat... denk... Luister, ik heb... Maar heb je nog, je hebt ik nog heb even? Ik heb een vrouw en twee kinderen. En uh, ik, ik heb... <laughs> Toen viel hij stil. Nee, maar <laughs> dit is zo moeilijk om daar iets van over te zeggen. Maar ik denk wel dat ik in mijn leven... Ik ben er wel in geslaagd om liefde te halen en liefde te brengen. Ja, niet in... Niet in overweldigende hoeveelheden, maar ja, in dat opzicht ben ik, vertrek ik niet zonder, uh, maar het, het, zonder iets gedaan te hebben van de patiënt Wat planeet. je net beschrijft over je kust dan niet de patiënten, maar je, je kan ze wassen, je kunt ze aanraken. Dat is, is dat dan geen liefde? Ik bedoel, dat is dan bakkenliefde, zelfs in ja, jaren. Ja, die liefde van een hulpverlener voor, uh, uh, voor een patiënt, is, dat is toch iets. Ik ben eigenlijk nooit verdrietig op mijn werk, ook niet na een overlijden. Dat is een hele andere band. Omdat het werk is. Ja, maar daar heb je er weinig mee verklaard. Ik snap het ook niet zo goed. Ik kan, ik kan heel goed medeleven, en ik bedoel dat niet fake, maar ik kan heel goed medeleven tonen. Zonder dat ik verdrietig naar huis fiets als iemand is overleden. Ik ben heel, zeg maar één of twee keer per jaar, hè, dat ik denk van, oh god, dit is heel erg. Maar niet vaker. En wat is er dan zo, zo erg? Dat is bijna altijd, en dan denk je niet aan de stervende, maar dan zie ik een zoon of een dochter, of ik zie een kleinkind, hè, waarvan ik denk, oh shit, dit doet haar zeer, snap je? En dan denk ik, dat zou mijn dochter kunnen zijn, of zoiets, hè? Maar niet... Jurgen, ben jij wel eens verdrietig op je werk? Op mijn werk? <lacht> oh ja, goed. Uh, nee. <lacht> jij? Je ik wel. Het wordt wel tijd. <lacht> <lacht> Kijk eens voor je, je, heen, nou, je bedoelt Jurgen. <lacht> nu, nu we gaan van naar de EO, bedoel je? Nee. Um, nee, ik ben nooit verdrietig op mijn werk. Um, maar je zegt dan in feite... Um, wat je heilig is... Je benoemt het niet zomaar, dat zijn je kinderen... Oh ja. Want het is, je praat eigenlijk over nageslacht. En al ja. eerder dit uur over DNA ja. en over doorgeven. Ja. Ja daar gaat het om in het leven van Bert Keizer. Ja, ik denk Met dat de name... zin van het leven is om kinderen te, kinderen te hebben. En, en als de zin ze... van het leven is het hebben van kinderen. Ja, ja die zit. Ja, ik bedoel daar niks over te zeggen aan mensen die geen kinderen hebben. Maar dat is wel uh, dat is een, een automatische vreugde waarbij je op geen enkel manier over hoeft na te denken. Dat is niet iets waarvan je... Je kijkt, je kijkt niet naar de aard van de planeet. je mag. Als je, jeemig, als je mm -hmm. tot tien kunt maar wat tellen... Wat is dan, dan wat je vreugde te Laat me de gedachte even afmaken. Ja? Ja. Als je tot tien kunt tellen... dan zul je toch nooit, je toch nooit een iemand, een mensenleven aandoen. Waar ben je mee bezig? Heb je al zijn leven bekeken? Dat ga je toch niet aan een ander bezorgen? Een mensenleven. Er zijn heel weinig mensenlevens... aan het einde van de mensenleven zegt... jee, dat wil ik nog wel een keer. Die zijn er heel weinig. En toch, en toch... Ben je blij? Als een vriendin zegt, ben je bent zwanger. Dan zeg je van, dat vind ik zo leuk voor je. Terwijl als je mij opbelt en zegt, wat vind je er van de planeet Bert? Dan zou ik zeggen, nou, ik zou er niet voor kiezen. Dan ben je voor de planeet Aarde. Maar die vreugde over een kind hebben, of een kind in aantocht... Dat, is, dat zit zo diep in ons. En dat heeft er niks met overwegingen te maken. Of is het wel verstandig? Of dat is iets... Uh, nee, daar hoef, niet, daar hoef je niet over na te denken. Dat is de biologie. Hopen. Ja. In dat opzicht denk ik dat we echt... Echt nog in de artsen zitten, hoor. Oh, dat is, nee, dat is hier tegenover. Oh, oh sorry. Oh, te Oké, okay. dank voor je komst, Bert Keijzer. In ja, dank uur. je, Bert. Ja, en het is nu tijd voor het derde deel van ons hoorspel. Excuses voor het ongemak. Het is speciaal voor deze heilige langste nacht van het jaar geschreven. We zitten nu zogenaamd in de trein tussen Amsterdam en Almere. En nu is een jonge werkloze vrouw tegenover een vrome moslim gaan zitten. Tot ongenoegen van allebei. Ga toch integreren, man, met dat gekke geloof en dat rare, die rare jurk van je. Hi, met mij. Ja, in de trein. Ja, net gehaald. Echt keihard gerend. Maar luister, luister. Zit ik tegenover zo'n gilebba? Ja, de ja, real deal met inclusief baard en jurk en alles. Maar ik zit dus nog niet. Loopt die vent weg? Ja, dat is toch te beeld. Dat is toch pure vrouwenhaat? Ik ben met al die kutmensen als ik jou niet voel. Hoezo respect, even? Sorry hoor, maar dat is, toch, dat is toch een kutwoord? En ik ben toch juist degene die respect toont. Ik ga toch tegenover hem zitten? Onvoorstelbaar. Hallo, zal ik je anders even aansluiten op de intercom? De hele trein kan je horen. Wacht even even. Dit is een openbare ruimte, hoor. Ja, en daar hou je rekening met elkaar. Dus als u dat nu even met mij wil doen, ga ik dat zo met u doen. Ach wil je? ja, nee bel lekker door. Ik wil ook net mijn schoonmoe gaan uitleggen hoe je een cake bakt. Ik nou, okay. Ik geloof dat ik het voelde en ik voelde dat ik het geloofde. In jou en in ons totdat je Oh, way. Ik train Wacht even, Even, even, even, even luisteren wat er aan de hand is. Dames en heren, zoals je heeft gemerkt staan we stil. Er is sprake van een aanrijding met de persoon. Oh ja. Oh nee. We wachten tot de politie de oh, plaats shit, is. En zodra we meer weten, wordt hij daarover geïnformeerd. de Idebe. Nou lekker dus, wat een egoïstische actie weer. Dat wordt dus een paar uur wachten om die stukjes op te ruimen. Leuk, een paar stukjes rapen. Dat was de stem van onze eigen Karen of Zij is nu gastvrouw hier vanavond, vannacht. De langste nacht van het jaar. Voor ons is het de heilige nacht. We gaan daarmee door met het thema heilig tot 7 uur. U kunt met ons meepraten. 020-5217-133. 5217-133. Wat is heilig voor u? Wat doet er echt toe als alles wegvalt? Wat is onvervreemdbaar belangrijk? En... Wat blijft u altijd, immer na aan het hart. We willen het heel graag weten. 020-5217-133. En u kunt ook langskomen. Plantage Middellaan 4. Desmet in Amsterdam. En straks na het NOS-journaal van 5 uur... dan is onze gast Carla van Ossijs juridisch adviseur bij Defence for Children. Tot straks.